8 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Van de schatting vele duizenden vuurwerkpakketten... die per pakketpost vanuit Oost-Europa worden verstuurd... zijn er dit jaar maar 100 onderschept. Dat zegt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De inspectie is verantwoordelijk voor het vuurwerktoezicht... maar zegt weinig capaciteit te hebben om het vuurwerk op te sporen. Zwaar, vaak illegaal vuurwerk wordt vooral door Oost-Europese webshops aangeboden. En dat is vaak instabiel. Postbezorgers lopen daarom risico's. De ILT bestempelde het onderscheppen van het vuurwerk... dat per post wordt verzonden dit jaar tot speerpunt. Bij de vuurwerkcampagne van dit jaar zijn nepwebshops ingezet om kopers in de val te laten lopen. Kopers dachten dat ze vuurwerk bestelden in Polen, maar kregen te maken met de taskforce opsporing vuurwerkbommenmakers. Meer dan 500 mensen die een bestelling plaatsten kregen een brief waarin gewaarschuwd werd dat ze op het punt stonden iets illegaals te doen. De methode is vooraf door het Openbaar Ministerie getoetst en is toegestaan. De namen van de ministers in het derde kabinet van bondskanselier Merkel zijn bekend. Net als in Nederland krijgt Duitsland een vrouwelijke minister van Defensie, de CDU-politica Ursula von der Leyen. Wolfgang Schäuble blijft minister van Financiën en Herman Greuer wordt de minister van Volksgezondheid. Thomas de Maggiëre, die op Defensie zat, gaat naar binnenlandse zaken. Acteur Pieter Toel is overleden, dat meldde Britse media. O'Toole was vooral bekend van de filmklassieker Lawrence of Arabia... waarin hij de titelrol speelde. En dat leverde hem de eerste van in totaal acht Oscar-nominaties op. Pieter O'Toole werd 81 jaar.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 Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth, hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. De oplossing voor dreigende wereldwijde voedselproblemen... en een miljardenmarkt die Nederland dreigt mis te lopen, dat zeggen de voorstanders. Een bron van ziektes en een onomkeerbare teloorgang van de biodiversiteit, dat zeggen de tegenstanders. Een omstreden studie die de tegenstanders gelijk gaf, werd deze week teruggetrokken. Daar gaan we straks over praten. De laatste aflevering van onze serie over wetenschap in de Briklanden. Hoe staat het met de kenniseconomie in India? Dat hoort u ook straks. En het werd al gebruikt tegen fantoompijn en oorzuizen, neurofeedback, nu het nieuwste, met een spelletje je eigen brein leren besturen en zo een dreigende psychose afwenden. Plantveredeling zal ook ter sprake komen. We peilen vast de basiskennis. Plantveredeling. Uh, denk ik verwoesting of uh, zonder enige reden iets, een plant stuk maken. Een ijdele plant. <laughs> dat is het ophemelen van planten. Ja, maar dat, ja, dat is een soort aan, niet aanbidden van planten, maar dat je heel, heel, heel natuurlijk en heel goed mee omgaat, als het ware. Ik zou er nu echt niet een antwoord op kunnen geven, want ik ben echt naar de kloten. Maar uh, ik denk niet dat je heel veel aan me hebt. Uh, dat je ze uh, genetisch manipuleert tot er een bepaalde geniale plant uitkomt die, die je wil hebben, of zo? Misschien? En wil je dan horen wat we daarvan vinden? Welkom Richard Visser, hoogleraar plantveredeling aan de Wageningen Universiteit. Het is nou net iets anders, hè? plantveredeling en, en genetische modificatie. Uh, nou, het, het is plantenveredeling. Uh, ik was wel een beetje verbaasd door de, de opmerking die de mensen allemaal maakten. Maar plantenveredeling en genetische modificatie liggen wel in elkaars verlengde. Uh, genetische modificatie is niet meer dan een techniek... die je in de plantenvereniging zou kunnen gebruiken om planten beter te maken. Al met als hij het kunnen samenvatten als dit zo lang rommelen aan een plant... tot hij precies doet wat jij wil? Uh, ja, dat zeggen de tegenstanders over uh, genetische modificatie. Maar plantenvereniging in, in de breedste zin is eigenlijk... dat je uh, bepaalde combinaties maakt van uh, het uh, genetisch materiaal van de planten... met als doel om daarmee een plant te maken die beter is dan de planten die er al zijn dus een hogere opbrengst heeft of betere bestand is tegen ziekte. We gaan het hebben over iets uh, opzienbarends. Het was uh, vorige zomer een studie die de kranten heeft gehaald. Uh, genetisch gemodificeerde planten van Monsanto uh, geven een hogere kans op kanker. Was uit proefdieronderzoek gebleken. Een Franse studie. Uh, stond uh, gepubliceerd. Netjes uh, op alle wetenschappelijke sites. Stond in het uh, blad. Uh, even kijken hoe heette dat blad. Het was een blad van Elsevier in ieder geval. Een, een gespecialiseerd vakblad. Maar het is dus uh, breed... Uh, Afgelopen week, veel minder breed geciteerd, werd de studie teruggetrokken. Niet goed gedaan, uh, veel te grote conclusies, onzorgvuldig uh, gedaan. Vindt u dat opmerkelijk? Uh, opmerkelijk dat het teruggetrokken is, uh, terwijl er in eerste instantie ontzettend veel kabaal over was uh, toen het uh, net uitkwam. In die zin is het goed dat het is teruggetrokken. Omdat er vanaf het begin af aan al heel duidelijk ja, allerlei vragen kleefden aan, aan dit onderzoek. Het tragische is natuurlijk dat um, het haalt de kranten. Het staat kanker door genetisch gemodificeerde planten. Blijkt uit proftieronderzoek. Het stuk wordt later teruggetrokken. Dat haalt eigenlijk veel minder de, de, de pers. Dus dit... Feit, wat dus inmiddels geen feit meer mag heten... staat al als, als marmer gebeiteld in de hoofden van de mensen gegrift. En uh, ja, amputeer eenmaal verworven kennis maar eens. Dus. Ja. Nee, dat klopt. Dat, wat dat betreft is het heel vervelend voor laten we zeggen, mensen die, en bedrijven die een, een, een toekomst zien in genetische modificatie. Omdat inderdaad ja, het is op internet verschenen, het blijft op internet aanwezig. En ja, ondanks dat er een, een terugtrekking is geweest, zullen inderdaad veel meer mensen dat niet gezien hebben. En die zullen gewoon nog naar de oorspronkelijke studie blijven refereren als het ernaar uitkomt. Is hierbij definitief gezegd dat het niet kankerverwekkend is? Ik bedoel, Dit was een slordige studie en daarmee is het niet aangetoond... dat het wel kankerverwekkend is. Maar is de discussie um, daarmee ook afgesloten wat u betreft? Of is er toch nog reden voor zorg? Nou, ik denk niet dat je kunt spreken over een discussie... want wat hier ook weer gebeurde, was natuurlijk heel vreemd. Men eh, nam genetische modificatie als een techniek... en eh, probeerde daarvan aan te tonen dat dat eh, slecht was. Terwijl je eigenlijk veel meer moet kijken naar de eigenschap... die men probeerde te wijzigen met die genetische modificatie... of een andere methode, eh, want dat is veel bepalender. Dus niet hoe je aan bepaalde genen of een bepaalde samenstelling van een plant komt... Maar meer die samenstelling nemen en kijken wat daar toxisch aan degeen zelf, is. Ja. De discussie is altijd, uh, uh, genetische modificatie aan zich, is dat slecht? Nee, uh, je, je kunt zeggen, auto's zijn die slecht? Nee, niet, niet zonder meer. Alleen, ja, er gebeuren ongelukken mee, daar gaan mensen aan dood. Dus in die zin zijn auto's slecht. Maar je kunt ook zeggen, er worden heel veel mensen vervoerd... vanuit gebieden waar rampen gebeuren. Dus dan zijn ze weer goed. Kortom, dus... U bedoelt, uh, je moet niet zeggen, genetische modificatie, ja of nee. Je moet bepaalde technieken, bepaalde dingen die je ermee kunt zijn goed of bepaalde dingen die je ermee doet, zijn niet goed. Ja, je moet, je moet kijken naar de eigenschap die je probeert te veranderen. En uh, de techniek die je dan daarvoor gebruikt, is, is minder relevant. Afgelopen zomer stonden in uh, verschillende Europese steden... Uh, mensen te demonstreren tegen Monsanto. Uh, een een grote, groot bedrijf dat uh, onder andere doet aan uh, genetische modificatie kreeg de indruk dat iedereen er voor zijn eigen reden stond. Want mensen hadden heel veel verschillende redenen... om tegen Monsanto te zijn. Het was een beetje een kakofonie, Maar over één ding was iedereen het eens. Monsanto was het ultieme kwaad. Is dat beeld ooit nog te keren? Ja, ik, ik moet je vragen voor... aan de PR-afdeling van ik Monsanto kan zeggen, ik, ja. ik werk niet voor Monsanto ik, ik hoop het voor Monsanto als bedrijf dat dat ooit zal lukken maar het is natuurlijk wel heel erg lastig als iedereen al uh, zijn meningen klaar heeft over een bepaald bedrijf ja, dan wordt het heel lastig om, om daar ooit nog een keer een, een, een meer genuanceerdere mening van te krijgen Laten we het hebben over de, de aardappelziekte. De aardappelziekte kost Nederland jaarlijks 100 miljoen euro. De enige remedie is voorlopig spuiten met bestrijdingsmiddel. Aan de Universiteit van Wageningen werken biologen aan een aardappel... die resistent is tegen de ziekte. We zijn op pad geweest. De aardappelveredelaar Ronald Hutte die testte afgelopen week... de laatste aardappels van het proefveld. Lemke Kraan die was daar op bezoek. Als je de aardappelziekte zijn gang laat gaan... en de milieuomstandigheden uh, zijn gunstig, uh, vochtig en lekker warm dan uh, kan binnen twee weken kan het, uh, het mooie groen aardappelloof eruit zien... als één platgebrande vlakte. Daarnaast kunnen de, de sporen die, die maakt, die kunnen ook nog uitspoelen in de grond. En daar nog de knollen ziek maken, zodat die knollen ook nog aangetast worden. En die gaan helemaal uh, verrotten. Ja, op een gegeven moment, als je ze openbreekt... dan heb je, hou je een soort uh, mayonaise-achtig iets over. Een soort geel slijm wat... Uh, heel erg uh, onwelriekend is. Aardappel is eigenlijk het gras dat het meest bespoten moet worden. En dat allemaal dankzij de, de aardappelziekte. Dus uh, daar kan heel wat gewonnen worden door uh, resistente rassen te telen. Dit is deze vee. Dit is, dit is het, uh, het uitgangsgras... Uh, en hiernaast vind je allemaal uh, genetisch gemodificeerde uh, desirees. En daar zitten verschillende, uh, wij noemen dat constructen... dus verschillende combinaties van resistentiegenen zijn er ingebracht. Well, de bedoeling is dat we willen dus de tras desiree... resistent maken tegen de aardappelziekte. En dat doen we door uh, uh, resistentiegenen... die oorspronkelijk uit wilde verwanten van, van de aardappel komen. Die hebben we nu... Uh, in, in een aardappelras gezet. En die zijn gewoon resistent tegen de aardappelziekte. In elk geval voor het isolaat waarmee wij ze hebben geprobeerd om ziek te maken. Waarbij het oorspronkelijke ras ziek gemaakt kan worden. Daar hebben wij een proefveld voor. Waarbij we dus zelf de, de ziekte in het proefveld brengen. En dan gewoon gaan kijken welke planten blijven staan. Heel simpel gezegd, welke planten blijven staan en welke planten omvallen. En die planten die blijven staan, daar willen we mee verder. Met die genetisch gemodificeerde lijnen is het in principe zo dat die planten die resistent zijn... daar kijken we ook naar of ze er inderdaad qua knollen, qua opbrengst, kwaliteit nog hetzelfde uitzien als het moederras. En dat zou, die klonen zouden eventueel de markt op kunnen. Want in principe zijn ze hetzelfde als het uitgangsras wat al op de markt is en al op grote schaal geteeld wordt. En in principe zou zo'n gemodificeerde, genetisch gemodificeerde kloon zou gewoon het bestaande ras kunnen vervangen. Alleen is het nu, heeft het nu een grote plus. Het is resistent gemaakt tegen de aardappelziekte. De bedoeling van dit proefveld waar deze bakken met aardappelen vandaan komen... is puur om te kijken in hoeverre al die genetisch gemodificeerde uh, klonen... die we van het ras gemaakt hebben, of ze ook werkelijk nog zo uitzien. En, en dezelfde opbrengst hebben en uh, dezelfde hoeveelheid zetmeel hebben. En straks als we gaan koken en bakken of ze nog precies dezelfde uh, kwaliteit hebben... dan het ras uh, waarvan we ze gemaakt hebben. Proeven dus? Uh, proeven mag je officieel niet. Dus we kijken alleen naar de kleur. En dan de kleur bedoel ik, als je kookt, dan uh, kan een aardappel een beetje gauw worden na het koken. Dus we kijken naar gauwverkleuring en naar kooktype, hè, of die bloemig is of vast. En uh, we bakken ze ook. En dan kijk je naar de, de mate van bruinverkleuring, naar bakken. Maar dan moet je uiteindelijk een van deze gaan kiezen. Welke wordt het dan? Kijk, op, op een gegeven moment, als, als er echt allemaal uh, verschillend eruit zouden zien... dan is het vaak wat makkelijker om inderdaad een keus te maken. Uh, nu is het eigenlijk nog best heel moeilijk om een keus te maken. Want uh, we hebben er hier zes liggen en ze zijn eigenlijk... Ik zou uh, eigenlijk op grond van wat hier ligt, kan ik geen keus maken... want ze zijn alle zes goed. Al dus Ronald Hutte in een bijdrage van Lemke Kraan. Richard Visser, hoogleraar plantveredeling aan de Wageningen Universiteit. Plantenveredeling, hè, nieuwe... Nieuwe, nou ja, moet meerdere planten uh, veredelen. Er worden in Nederland uh, miljoenen geïnvesteerd in dit soort onderzoek. Ook overheidsgeld. Tegelijk ligt de overheid nog steeds dwars. Dat, dat lijkt me een hele rare situatie voor de onderzoekers. Dat iets aan de ene kant wordt gestimuleerd en aangemoedigd... en aan de andere kant verboden is. Nou, Ja, dat, dat is inderdaad vreemd. Uh, het is niet verboden. Hè, want er is allerlei regel en, en wetgeving in... in die is er om te zorgen dat die genetisch gemodificeerde gewassen... in principe door zo'n hele keten van beproevingen zouden heen kunnen komen... en uiteindelijk op de markt zouden kunnen terechtkomen... Alleen, uh, we leven in Europa en uh, Nederland alleen kan niet beslissen of zij uh, de rassen toelaat, uh, maar moet in Europa daarvoor uh, toestemming krijgen. En dan heb je met een probleem te maken dat in Europa er veel verschillende landen zijn die allemaal verschillende meningen hebben. En uh, ja, dat betekent dat uh, vooral met de beproevingen en de markttoelatingen... Um, het eigenlijk meer lijkt alsof er telkens nieuwe vragen gesteld worden. om nog maar een keer beter te kijken. of, de, of het wel allemaal helemaal goed is. Uh, nou, op een bepaalde blik kun je natuurlijk vragen blijven stellen. en komt er nooit dat op de markt terecht. Of het komt via de achterdeur op de markt terecht. omdat op andere continenten het wel gewoon is toegestaan. en daar de wetenschap voortschrijdt. Ja. Ja, dat klopt, we hebben te maken met WTO-regels. En uh, GM-gebeurtenissen, bijvoorbeeld in, in mais en soja... die in de Verenigde Staten zijn toegelaten en goedgekeurd... Ja, die moeten zonder problemen hier in Europa kunnen worden toegelaten. Ze kunnen alleen niet hier geteeld worden. Hoeveel geld zou Nederland mislopen als het uiteindelijk niet doorgaat? Als het niet de markt op kan? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. omdat Het, uh, het gaat niet alleen om geld... Uh, en, en er zijn natuurlijk uh, voor genetische modificatie kun je in sommige gevallen best uh, alternatieven uh, verzinnen of bedenken. Maar uh, het gaat ook om de snelheid waarmee je bepaalde uh, problemen kunt oplossen met uh, genetische modificatie. Uh, naast genetische modificatie zijn er een heleboel nieuwe, modernere technieken om te gaan veredelen. Um, daar wordt druk over gedeporteerd in, in Nederland en in Europa. Omdat uh, een aantal van die technieken die maken gebruik van recombinant DNA techniek, uh, technieken. En dat betekent dat die automatisch onder de GM regelgeving vallen. Uh, terwijl dat op zich nou, niet in alle gevallen zou hoeven. Nou is het um, uh, ingewikkelde uh, dat, dat het ene wat onschuldiger is. Dat is feitelijk gewoon veredelen. En uh, andere verhalen die gaan een, een stuk verder. Waar ligt wat u betreft de grens? Nou, de, de grens ligt meer niet zozeer op de techniek die gebruikt wordt... maar meer op de eigenschap die je probeert te veranderen. Want die maakt dat, dat er bepaalde zaken kunnen zijn waarvan je zegt... Van, goh, dat kunnen we misschien beter niet, niet toelaten of dat kunnen we wellicht beter niet doen. Um, als je probeert om uh, bijvoorbeeld, wat in, in het verleden nog wel eens uh, gedaan is... In, in het onderzoek met name... daar wilde men uh, proberen om uh, de eiwithoeveelheid in bepaalde plantengewassen te verhogen. En uh, men was op zoek naar uh, genen of planten die al van nature heel veel eiwit maakten... om dan de genen vanuit die planten over te brengen naar, uh, naar andere planten. Nou, op een bepaald moment bleek dat er uh, een, een bepaald eiwit was wat een hele gunstige samenstelling had wat betreft de aminezuren. Dat wilde men ook gaan inbrengen. Dat is alleen in het onderzoeksstadium is dat gebeurd. Maar bleek dat dat van een bepaalde nood kwam in Brazilië... waarvan bekend was dat die allergie veroorzaakte. Nou, Dan, dan kun je, je inderdaad van tevoren al beter afvragen... Van, goh, is het wel slim om dit gen en die eigenschap op die manier in die, in die planten te gaan Ja, want als jij die allergie hebt, weet, weet je dan niet meer welke plant je nog eten kan. Nou, dat niet alleen maar. Als je weet al dat je een bepaald risico introduceert met, met het introductie van een gen... dan is het misschien beter om niet dat gen te introduceren, maar een heel ander gen. Waarvan je weet dat dat niet uh, dat probleem veroorzaakt. Het leeft wel, de kwestie. We hebben via uh, internet heel veel vragen gekregen van luisteraars. Uh, onder andere, kan je kanker krijgen door het eten van GM-gewassen? Uh, um, nee. Maar uh, er zijn mensen die zeggen, je kunt kanker krijgen van het eten van bepaald voedsel... Uh, ja, als het dan wel of niet GM is... Uh, dan zal het voor die uh, bepaalde uh, voedselgewassen ook wel uh, kunnen. Uh, dat zijn, ja, dit zijn een beetje moeilijke vragen. Het is zelfs een vraag als dat je zegt van... is zout uh, slecht of is zout goed? Als je een klein beetje zout gebruikt, dan is er niks aan de hand. Maar gebruik je een kilo per dag, uh, dan heb je zeker problemen. Dan zul je niet lang uh, leven. Maar het ligt niet aan de techniek wat u betreft... maar gewoon aan de samenstelling van hetgeen je eet. Of het ja. nou geman gemanipuleerd is of niet. Ja. Wat zouden de gevolgen zijn als er een wereldwijd verbod... op genetisch gemodificeerd zaad zou komen? Nou, Als het van vandaag op morgen zou zijn... dan zouden we een heel groot probleem hebben... met name voor de diervoeders. Uh, want uh, heel veel van de soja, van de mais... Uh, Koolzaad, euh, nou, dat is allemaal genetisch gemodificeerd. Dat wordt met name in uh, de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika uh, geteeld. En uh, dat is ja, be bestemd voor de veevoederindustrie hier in Europa en, en de rest van de wereld. Dus dan hebben we, als dat inderdaad van vandaag op morgen uh, verboden wordt, dan is dat een heel groot probleem. Wat moeten biologieleraren zeker bespreken in hun lessen wanneer het gaat over genetische modificatie? Nou, wat ik al een paar keer heb proberen aan te geven... dat ze in ieder geval moeten bespreken dat uh, het een techniek is... Uh, niet veel anders dan het kruisen van planten... maar uh, dat de techniek als zodanig niet, uh, laten we zeggen... de, de boosdoener of de, de, de gelukzalige uh, factor is... maar dat de eigenschappen die men probeert te veranderen... dat dat uh, de bepalende uh, factor is. Dan was er ook een vraag, vrij uh, lange vraag... Uh, en misschien niet heel scherp geformuleerd, maar over glyfosaat... Uh, bestrijdingsmiddel. De vraag is eigenlijk planten worden resistent gemaakt tegen de gevolgen van het bestrijdingsmiddel zodat andere bestrijders van de plant op hun beurt werden, kunnen worden omgelegd. Uh, is dat een, een belangrijk voordeel van het manipuleren van, van voedsel? Dat je meer bestrijdingsmiddel kan gebruiken? Ja, als je, als je het zo formuleert. En dat is ook iets wat, wat de tegenstanders vaak wil zeggen. Is dat de enige reden om GM te gaan doen. Um, wat, wat, wat je moet bedenken is dat glyfosaat uh, een, een, een middel is. Een middel dat uh, gebruikt wordt om um, nou, onkruiden uh, ja, te vernietigen. Um, als je planten maakt die resistent zijn tegen glyfosaat. Dat betekent dat dat ze een gen ingebouwd hebben gekregen. Waardoor ze dat glyfosaat kunnen omzetten in onschuldige verbindingen. En dan uh, kunnen ze, hebben zij in feite geen last van dat glyfosaat. Um, de uh, hoeveelheid, uh, of, of nee, de, de, de glyfosaat die uh, gebruikt wordt om, um, om op die manier, laten we zeggen, de planten beter te laten groeien. Ja, uh, als je kijkt naar alle eigenschappen die in de afgelopen jaren zijn gebruikt, dan ging het met name om dit soort eigenschappen. Want die hadden bij de boer het meeste effect. En uh, een van de problemen denk ik, van de hele genetische modificatiediscussie... is wel geweest dat met name uh, boeren uh, bepaalde eigenschappen uh, aangeboden kregen... die voor hun heel erg interessant waren. Want als jij uh, in plaats van twintig keer het veld op te gaan om te gaan wieden... Uh, één keer het veld op kunt gaan om te gaan wieden... Nou, dat betekent dat dat een ontzettende uh, verlaging is in kosten en in arbeid. Maar uh, aan de consument kun je niet duidelijk maken... van, ja, wat is daar nou het geweldige voordeel van? Dus ik denk dat dat een van de grote problemen is. En je ziet nu, langzamerhand, dat er steeds meer eigenschappen komen, die ook bij de consument, eh, ja, laten we zeggen, meer begrip opwekken. Of althans waarvan ze weten: oh, ik, ik begrijp in ieder geval wat hier gebeurt. Ik, ik, ik, ik zie dat het een voordeel kan hebben. Kortom, het is tijd voor een uh, meer genuanceerd uh, debat hierover. Dan moet het ook gaan over patenten. Hè? Dat, want dat is natuurlijk de volgende angst. Dat één iemand het patent heeft op een bepaalde superaardappel En daarmee de macht in, in de wereldvoedselmarkt. Is dat een angst die, uh, die u ook wakker houdt? Nee, nee daar slaap ik niet uh, slechter van. Uh, en dat zal ook niet zo gauw gebeuren. Want uh, als je kijkt naar alle patenten die er zijn op uh, patenten planten en op allerlei eigenschappen... dan is het zo in de regel dat één patent niet uh, bepalend is... voor degene die de macht heeft of niet. Aan de andere kant zie je gelukkig ook, vooral in Europa... maar dat uh, vindt u ook navolging in, in Japan en in de Verenigde Staten... dat men toch wat beter aan het kijken is naar de hele patentwetgeving. En wat men, eh, laten we zeggen, tien of twintig jaar geleden... heel erg eh, fantastisch vond, hè, dat een onderzoeker zomaar een gent kon kloneren... wat de resistentie gaf, daarvan zegt men nu... van ja, dat is eigenlijk niet meer dan normaal, want de eerste de beste student kan dat doen. Dus wat is daar nou geweldig aan? Dus men is nu aan het kijken en de patenten aan het heroverwegen, als het ware... om te zien, van nou, zijn die wel terecht eh, toegekend. En in veel gevallen euh, nou is, is dat niet, niet het geval. Richard Visser, hartelijk dank. Hoogleraar Plantenveredeling aan de Universiteit van Wageningen. En veel succes met het verdere onderzoek. Dank u wel. De rubriek Post, daarin kunt u elke week terecht met vragen. Iets waar u al een tijdje mee rondloopt, maar geen antwoord op heeft kunnen vinden. En de vraag van deze week komt van Ruben Biesheuvel. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de vraag ook alweer? Nou goed. Mensen zeggen altijd dat ik uh, heel erg om mijn zusje lijk. En uh, nou, dat lijkt mij duidelijk, omdat we uh, een deel van ons DNA uh, delen. Maar ik vroeg me af of het andersom ook uh, mogelijk is. Kan je je uiterlijk aflezen uit je eigen DNA of uit DNA? Kortom, als iemand het wangslijm uh, van jou of je zusje in handen zou hebben, zou hij dan kunnen zien: van, oh, die heeft een, een grote neus of, een, uh, of krulletjes of wat voor uiterlijk kenmerk dan ook. Ja, ja. Eve Herregots is woordvoerder van het Nederlands Forensisch Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Kan dat? Kun je uiterlijke kenmerken herleiden vanuit iemands DNA? Ja, je kan uiterlijke kenmerken herleiden uit iemands DNA. Uh, we kunnen op dit moment ook kleur en haarkleur... en etnische afkomst uh, uit DNA halen. En de verwachting is, want de ontwikkelingen op DNA-gebied... gaan zo vreselijk snel, dat we in de toekomst... ook tot een soort van profielschets zouden kunnen komen... op basis van iemands DNA-profiel. En dan moet ik daar wel bij zeggen dat de wetgever... dat dan ook zou moeten toestaan voordat dat überhaupt kan... Uh, maar er is heel veel uit af te leiden, ja. Maar dus een, een politietekening van, van een boef... op basis van een beetje achtergelaten DNA. huidschilvertje of uh, wangslijm of weet ja, ik het. Speeksel, ja, speeksel. Sperma. Ja. ja, daar ligt... Uh, we kijken op 15 plekken naar het DNA. En je kijkt nu eigenlijk voor het DNA-profiel... naar de lengte van die plekken. En uh, dan ga je echt naar de bouwsteentjes kijken. En uh, daarin ligt uh, informatie opgeslagen over je uiterlijk. En is dat, is dat helemaal sluitend? Want jullie, jullie doen daar onderzoek naar. Is het, is het dan ook zo dat, dat het tot nu toe uitkomt... dat als je iemand DNA geeft en dan zegt... nou, hoe zou die er ongeveer uitzien... dat dat in praktijk klopt met, met iemands werkelijke uiterlijk? Ja, het, het gaat nooit om 100% in, in de wetenschap. Uh, maar wij concluderen dan... Uh, de kenmerken in dit DNA... Uh, zijn waarschijnlijker bij iemand met blauwe ogen... dan met iemand die bruine ogen heeft. En dat kan je ook voor haarkleur doen... Alleen kan het natuurlijk zijn dat iemand zijn haar geverfd heeft. Dus daar kan je dan weer geen uitspraak over doen. Uiteraard. Een helder antwoord. Even Herregots, dank je wel. En Ruben Biesheuvel, lijkt me lijkt een me buitengewoon duidelijk antwoord, toch? Ja, zeker. Uh, heel erg bedankt hiervoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Um, wie ook een vraag heeft, die kan die stellen via labyrintradio@vpro.nl. Al geloof ik dat de rubriek um, ophoudt te bestaan. Want volgende week is onze laatste aflevering. En dan doen we deze rubriek niet. Maar we zullen dan per post toch nog netjes antwoord geven. Zo zijn we dan ook wel weer. Het is al jaren onderwerp van gesprek. De economische opkomst van de BRIC-landen. Brazilië, Rusland, India en China. Maar hoe staat het al daar met de wetenschap? Hebben ze ook de ideeën, de kennis en de bollebozen in huis? Labyrinth bevroeg wetenschappers uit binnen- en buitenland... over de globalisering van het wetenschappelijk bedrijf. Vanavond het laatste deel van een vierluik over die globalisering van de wetenschap. Dit keer India, een bijdrage van Frederik Melman. Je kunt op een uitstekende manier met India samenwerken. Uh, maar je moet wel heel goed nadenken met wie je het anders doet. Wat men nu moet doen, is ook in de breedte investeren, zodat die arme mensen ook hoger opgeleid worden. Ik denk dat de potentie van India, en dat is denk ik wat we al heel lang hebben gezien, enorm groot is. Dus er is natuurlijk ook nog een nodige corruptie in India. Dit is wel echt de uitdaging die het ook het Indiaanse wetenschapsgebied heeft, te slechte. Ik zou mijn visies toch steeds nog steeds op India zetten. India. Het land van de Bollywood-film. De hete curry. Oh my god! En de vele en kleurrijke religieuze feesten... On behalf of the American people, ik extend my voor Diwali to all who celebrate this auspicious holiday here in America en around the world. Maar India is ook de grootste democratie in de wereld en een economische grootmacht met een enorme honger naar kennis en technologie. Ik spreek drie wetenschappers die een sterke binding hebben met het land India en weten hoe snel het land zich ontwikkelt op het gebied van wetenschap. Ik ben op dit moment decaan van de Faculteit voor de Creatieve Industrie aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik ben ook een van de directieleden van het onderzoeksprogramma Commit. Commit is het grootste Nederlandse ICT-onderzoeksprogramma. We werken samen met alle kennisinstellingen, maar ook met veel industrie, waaronder Indiaanse spelers. Ook spreek ik Louise Fresco. En ik ben universiteitshoogleraar in Amsterdam. Ik hou me in brede zin bezig met de brug tussen wetenschap en, en samenleving. En ik ben speciaal geïnteresseerd in landbouw en voeding. En Wetenschap daarover en hoe die in de samenleving eh, terechtkomt, wordt gebruikt, wordt aangestuurd, enzovoort. En ik ontmoet Sutrik Basu. Uh, I'm from India. I'm an interdisciplinary researcher. Uh, working on issues of science policy and research organization process in Wageningen University. Basu doet op dit moment onderzoek aan de Wageningen Universiteit. Zowel Gelijn Meijer als Louise Fresco werken al vele jaren met India samen. Ja, ik loop al uh, vaak in India rond. Vanaf mijn achttiende heb ik daar uh, langere tijd en uh, mijn tussenpoos gezeten. Dat waren reizen, dat was toen met een rugzak. En, uh, en ik ben sinds die tijd altijd uh, terug geweest. Uh, en ik heb gezien hoe dat, uh, hoe dat, hele, dat hele continent eigenlijk zichzelf ook uh, enorm ontwikkeld heeft. Ik heb al een hele lange geschiedenis van samenwerken met India. Alleen al omdat India een van de landen is waar de Groene Revolutie plaatsvond. He, dus die grote verbeteringen op het landbouwkundig gebied. Dat is al vanaf de jaren 60. Dus ik heb al eigenlijk vanaf mijn studie uh, tot nu voortdurend contacten gehad met India. Ik ben er heel veel geweest. Ik ken erg veel uh, in mijn vakgebied voor aanstaande wetenschappers in India. Nou, de samenwerking met Indiaanse spelers is vooral uh, in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor bijvoorbeeld de uh, gezondheidszorg. Waarbij we samenwerken met een aantal bedrijven, Indiaanse bedrijven. En waarin we ook kennisinstellingen uit India nadrukkelijk betrokken hebben. Dus we wisselen zowel studenten uit als onderzoekers. Die in Nederland en in India actief zijn. En het besef dat je dus aan beide kanten van, je zou kunnen zeggen, de Evenaar. je onderzoek moet uitvoeren. Dat is steeds meer een common practice, zoals het heet. Het interessante daarvan is dat oplossingen die je voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Uh, niet altijd, maar soms ook wel, toepasbaar zijn in India. En andersom. We werken bijvoorbeeld aan het uh, gezond houden... van natuurlijk onze eigen uh, langzaam vergrijzende Nederlandse populatie. Maar in India is dat helemaal anders. Want die hebben een enorme aanwas van jonge mensen. Die ziet dat demografisch totaal anders uit. Maar ook daar is er een grote behoefte om de gezondheidspeil omhoog te brengen. Dus we kijken naar bijvoorbeeld hoe mensen zelf beter voor hun gezondheid kunnen zorgen. En wij passen bijvoorbeeld gametechnologie toe. Ze denken na nou over serious games, zoals dat heet. Hoe je mensen zelf beter voor hun gezondheid kan laten zorgen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heb je een praktisch voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, toepassingen. Dan praat ik wel over ICT-toepassingen. Waarbij je bijvoorbeeld via de mobiele telefoon uh, vragen krijgt die je moet beantwoorden. En als je dat goed doet, krijg je weer een set vragen. We maken dus eigenlijk het gebruik van het idee dat mensen het leuk vinden... en hun aandacht erbij houden als ze met een game bezig zijn... om ze te leiden langs de vragen over hun eigen gezondheid. India heeft een zeer lange traditie in kennis en wetenschap die duizenden jaren teruggaat. De, de Indiaanse uh, kenniswereld was eigenlijk al altijd al geweldig op hoog niveau als het gaat om de zogenaamde high science. Ze hebben altijd al geweldige wetenschappers voortgebracht, uh, wiskundigen, natuurkundigen, economen. Het ging dan om kennis vergaren nieuwe religieuze inzichten, zoals in de astronomie. En die stroom van inzichten vond duizenden jaren geleden via de zijderoute zijn weg naar het westen. Het is niet voor niets dat de Arabieren het getal nul uit India naar ons hebben gebracht. Hè. Dus bijvoorbeeld de Indiaanse wiskunde is al heel erg oud. Met name vakken als economie. Natuurkunde en wiskunde zijn in India sterk ontwikkeld. Met dank aan het kastensysteem. Het is een, een sterk gelaagde maatschappij eh, waarin eh, de hogere kasten... en dat lijkt wat dat betreft heel erg op het Engelse, daarom ging het ook zo goed met die twee... Eh, dat zijn wel, dat is de kasten waar gedacht wordt. Dat is de kasten waar filosofische vaardigheden enorm ontwikkeld zijn, al van jongs af aan. Dat zit dus heel erg in het bloed om uh, dat goed te kunnen. Vakken als economie, wiskunde, natuurkunde zijn typisch vakken waarin, je, waarin dat denken, dat abstracte denken uh, enorm nodig is. In wijze, je zou bijna kunnen zeggen. Een, een schoolbord met een krijtje is voldoende om daar geweldig in goed in te zijn. Het tweede is dat je moet zien dat India na de onafhankelijkheid He, dus in, in modern India, zeg maar... dat er een aantal mensen geweest zijn, eh, met name Nehru, de eerste eh, premier... die in de jaren 50 heel erg geprobeerd heeft om hoger onderwijs... en wetenschap en technologie, met name de accent op technologie, te stimuleren. Omdat hij heel erg het gevoel had dat dat een belangrijk ingrediënt was... voor de ontwikkeling van het land. Jawaharlal Nehru, hier op Archiefmateriaal. At the stroke of the midnight hour... Nero wilde India transformeren van boerenland naar een modern industrieel land... door het stimuleren van wetenschap en technologie. En daar plukt modern India nu de vruchten van. Het gaat goed op het gebied van, uh, van voeding. Uh, het gaat zeer goed op het gebied van medicijnen. Daar hebben zij de slag geslagen om uh, de medicijnen... Die, waarvan de licenties zijn verlopen in de westerse wereld... Om, die, uh, om tegen een veel lagere kostprijs te maken. Dus veel van de medicijnen die wij slikken... die komen uit Indiaanse fabrieken, uh, zijn prima... Uh, maar daarmee hebben ze ook de middelen gegenereerd om nu zelf onderzoek te gaan doen naar nieuwe medicijnen. En, uh, dus dat is ook een tak die zich zeer, zeer snel ontwikkelt. Uh, ik verwacht dat de hele medische wetenschap zich daarmee aan zal optrekken. Wat ze natuurlijk ook uh, voor moeten zorgen is uh, dat het land uh, het klimaatbeheerst waar het blijft. Dus ze zijn ook zeer geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met schoon water. Waterbeheersing. En natuurlijk ook weer een reden om met Nederlandse spelers samen te werken. En op het gebied van, van landbouw zouden, hebben ze natuurlijk goede investeringen gedaan. Maar dat uh, is nu niet meer op het niveau waarop het zou moeten zijn. En zeker op het gebied van landbouw en voeding recruteren ze niet meer de beste mensen. Die gaan allemaal naar de informatietechnologie. En met name de ICT-sector is enorm succesvol in India. Ja, het bedrijfsleven heeft eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, een jaar of vijftien geleden uh, bedacht dat met het succesvol insourcen van. Veel van, van zeg maar de softwarewerkzaamheden van het Westen. Dat is natuurlijk de bekende periode geweest. waarin iedereen zijn, zijn software liet onderhouden in India. Dat was het outsourcing-wellet. Wij sorteerden dat uit. Hebben ze bedacht, nou, dat kunnen we met techniek ook doen. Dus misschien is het een goed moment. om al jouw technische vragen ook in India neer te leggen. als een soort uitvoeringsbureau. Maar nou is het. dat bleek maar beperkt van succes te zijn. Omdat voor het innoveren. het nieuwe toepassen van technologie. heb je ook nog wat anders nodig. Dat is namelijk creativiteit. En als ik precies kan vertellen wat ik voor nieuws wil... dan kan je dat natuurlijk laten maken. Maar de eigenschap van vernieuwen is juist dat ik niet precies weet. Dus hebben ze al snel ontdekt dat het niet zo succesvol is. Ik ben, heb zelf ook nog mooi mogen helpen... om een aantal van dat soort centra op te zetten in Bangalore. Um, en kwam het moment waarop we zeiden... nou, dan, dan moeten we nog slimmere mensen hebben die in India zitten. Misschien moeten we dat wat mengen met mensen die uh, uit Europa komen. En uh, op die manier kijken of we daar dan uh, een treedje hoger kunnen komen. En dat is precies wat gebeurt. Veel bedrijven in India doen dat op dit moment. Die mengen onderzoekers die uit het buitenland komen... of in het buitenland gestudeerd hebben met jong talent uit eigen land. De grote belangrijke instituten zijn daar het Indian Institute of Science... en het Indian Institute of Technology. Dat zijn echt wel de, de trotse uh, voortbrengers van veel uh, excellente mensen... Die kunnen zo'n 300 tot misschien 400 studenten toelaten per jaar. En er zijn ongeveer een miljoen studenten die graag een plekje in een universiteit willen bemachtigen. Nou, dat is minder dan een procent wat dus die route kan bewandelen. Het is een enorme competitie, vooral zo rond je 16e en je 18e, om ergens toegelaten te worden. Tragisch is dat India aan de ene kant nog wel investeert in onderwijs... maar het onderwijs niet altijd van goede kwaliteit is. Dus als je een heleboel opgeleide mensen hebt... die in feite niet doorstromen naar onderzoek en, en, en technologieontwikkeling... en die worden dan taxichauffeur in Delhi en dergelijke. Voor studenten die geen plekje kunnen bemachtigen... op de door de staat gesubsidieerde topuniversiteiten... zijn er tegenwoordig steeds meer private instituten... Juist die scholen weten namelijk vaker dan die grote staatspartijen uh, zichzelf te innoveren. Dus het onderwijs wat daar wordt gegeven, dat is in heel veel gevallen eigenlijk dichterbij waar de markt om vraagt dan die uh, excellente wetenschappelijke instituten. Maar dan moeten die ouders dat natuurlijk wel kunnen betalen. De standaardroute voor jonge onderzoekers die carrière willen maken in de wetenschap loopt vaak via een studie in het buitenland. Dat is eigenlijk het model wat ik nu al decennia lang zie en dat is nog steeds aan de hand. Ook de Indiaas Sutrik Basu bewandelt dit pad. Vijf jaar geleden kwam hij naar Nederland. My family came to bid me uh, goodbye in in the airport and uh, I was I was very happy and, and I was not at all nervous. Want wat ik in mijn leven heb gedaan, mijn passie, mijn interesse, mijn aim always remains, you know, to do something which is altijd om iets te doen is op het top level is. Om te studeren in een a, in a globally competitieve uh, top universiteit. Als Basso terug teruggaan naar India, is hij vastberaden het onderwijssysteem te hervormen. De manier in India wil ik het veranderen. There moet een a reform in het scientific system in India. It's too long, the same old old system is continuing. We need to reform the system. Dat land zit bureaucratisch enorm vast in regels en structuren. En het is zeer hiërarchisch georganiseerd. India is een veel bureaucratischer staat dan bijvoorbeeld China of zelfs Brazilië. Dat kan toe leiden soms gewoon dingen enorm vertragen. Dus er zijn grote plannen. Maar dingen kunnen enorm vertragen. De frustratie zit hem erin dat de goedkeuring voor investeringen uh, moet lopen via de, de formele lijnen. En die formele lijnen lopen dan via aanvragen naar mensen die daar uh, eigenlijk van het inhoud niks weten. Of op een grote afstand staan. Maar wel moeten beslissen over een miljoen of 10 miljoen of misschien 100 miljoen moet worden geïnvesteerd. Er is natuurlijk ook nog een nodige corruptie in India. Met uh, onderzoeksgelden, hè, uh, toegang tot dingen, wie mag er naar school hebben, diploma's. Er zitten allerlei, uh, dat, heb je, dat zit echt inherent in een bureaucratie, zit de kans op corruptie. En uh, dat gebeurt ook in India. En dat, dat is natuurlijk iets wat heel erg haak staat op een open systeem van onderwijs en onderzoek. Dit is wel echt de uitdaging die het ook het Indiaanse uh, wetenschapsgebied heeft te slechten. India heeft natuurlijk nu de grote uitdaging om zijn eigen bevolking mee te nemen in die ontwikkelingen. Daar is een enorme werk te verzetten. En wat men nu moet doen is ook in de breedte investeren. Zodat uh, die, die, die arme mensen um, die nog steeds op het platteland of in de zitten, dat die ook hoger opgeleid worden. Dat land moet nog een enorme slag maken. Uh, daarmee worden ze een, gaan ze oplossingen vinden. En wij hopen ze erbij te kunnen helpen die, uh, die echt duurzaam zijn. Uh, ik denk dat de potentie van India, en dat is denk ik wat we al heel lang hebben gezien, enorm groot is. Uh, ze moeten dat bureaucratisch probleem oplossen voor zichzelf. Uh, maar dat, en dat gaat langzaam, dus daar zit mijn twijfel. Uh, ik denk wel dat ze over 10, 20 jaar die slag voor een groot deel gemaakt hebben. Als ze dat kunnen doen, dan heeft India inderdaad een, een, een grote toekomst. Als je denkt dat een kwart van de wereldbevolking op toch maar een kleine taartpunt van de aarde beleeft. Je hebt natuurlijk een jonge bevolking. Het wordt het meest talrijke land van de wereld binnenkort. Dan, dan kan het ook niet anders zijn dat het dus en druk is. Het is er ook nog eens warm. Um, dus daar moet je iets mee. Als ze dat weten op te lossen... dan kunnen ze een geweldig voorbeeld spelen voor Afrika... en voor andere continenten. Dus ik, uh, ik zou mijn toch, steeds nog steeds op India zetten. <middels> U hoorde Louise Fresco, Glijijn, Meijer, Soetrik Basel in een bijdrage van Frederik Melman. En alle afleveringen uit deze serie over de BRIKlanden zijn terug te beluisteren via de website wetenschap24.nl het lijkt te mooi om waar te zijn... psychiatrische patiënten die een psychose kunnen voorkomen... door zelf hun hersengolven aan te sturen. Toch hoopt Floor Schepers, psychiater en medisch hoofd... van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht... dat het binnenkort mogelijk zal zijn. Het team is daar net begonnen met een experiment. Hartelijk welkom. Dank je Het is nu nog april, maar stel dat, dat we nou ja, een paar jaar vooruit gaan... en alles zit mee en het, en het is er helemaal. Yeah. Hoe ziet het er dan uit? Een psychiatrisch patiënt staat aan de vooravond... van wat een psychose zou kunnen worden. Ja. En dan? Of hij heeft al de eerste symptomen van een psychose... en komt bij zijn psychiater of bij zijn dokter. En uh, krijgt dan als behandelmethode... Uh, het trainen van zijn hersengolven aangeboden in een game. En uh, nou ja, dan zou hij die, dus die game een aantal keer kunnen gaan spelen. Een week of twee, drie. En daarmee zou hij uh, gaan leren hoe hij zijn hersenen kan aansturen en hoe die kan voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt... dat hij last krijgt van psychotische symptomen. Een, een game, dus dat is uh, een computerspelletje. Dus hij zit achter ja. een scherm met een, met een joystick of een revolvertje. Nee, zonder joystick, zonder revolvertje. Want uh, hij bestuurt de game met zijn hersengolven. Puur dus, op gedachten? Puur op gedachten, ja. Dus hij heeft een soort koptelefoon op met een sensor op zijn hoofd... en die, valt, uh, die vangt uh, elektromagnetische straling op van zijn hersenen... En de computer is zo ingesteld dat als hij de juiste hersenfrequenties uitstraalt... Zal maar zeggen, dan stijgt hij een level in de game. Dus dan krijgt hij een beloning. Zo leert hij dus geleidelijk aan welke hersenfrequenties goed zijn... en welke hersenfrequenties niet goed zijn. Laten we nog niet meteen beginnen met een psychose... maar het experiment doen voor vrolijkheid. Iemand ja. moet vrolijk worden. Moet een keer niet-sjagreinig zo doen... En die leert dat met dezezelfde game. Werkt het dan zo dat als jij steeds meer vrolijke gedachten hebt in je hoofd. Dus dat jouw stemming verbetert. Mm -hmm. Dat je daarmee punten krijgt in ja, het spelletje. Ja, zo, zo zou het kunnen gaan. Als je weet welke hersenfrequenties passen bij een vrolijke stemming. Dat moet je dan eerst goed uh, vastleggen dan kan je de computer daarop instellen. En dan kan je dus um, door die hersenfrequenties te stimuleren... kan je hoger komen in de game, kan je beloningen krijgen. En als je die hersenfrequenties juist minder hebt... dan zak je weer in het spel naar een uh, lager level. Met vrolijkheid is het nogal denkbaar. Hè? Je, kunt, je kunt jezelf vrolijk maken. Je kunt jezelf dwingen om vrolijke gedachten... Ja, erop na, ja het wordt al een beetje moeilijk jezelf dwingen tot vrolijkheid. Maar ja. laten we vanuit gaan dat het kan. Kan dat met een psychose ook? Is, is, het, is het zo duidelijk welke hersengolven precies goed zijn en welke niet voor een psychose? Nee, nog niet. Maar we kunnen wel uh, de omstandigheden zo maken dat, dat je minder last hebt van een psychose. We weten bijvoorbeeld dat stress een psychose kan verergeren of dat juist te ontspannen zijn, ook een uh, toename van psychotische symptomen kan geven. Dus als je nou de hersenfrequenties stimuleert die, uh, nou ja, die zo gunstig mogelijk zijn, maar zeggen, voor de psychose, dan heb je er dus zo min mogelijk last van. En dat zijn eigenlijk een beetje ja, aandachtsgerichte uh, hersenfrequenties. Dus uh, ja, in een status van concentratie, focus en meditatie, zeg maar zeggen, dan heb je de minste. Uh, last van je psychotische symptomen. Dus het wordt rommelig in het hoofd. Iemand wordt erg onrustig. En, en die moet dan niet de kant op van die onrust. Ook niet de kant van het totale gebrek aan onrust. Want dat is ook weer een, een trigger ja. voor de psychose. Maar een staat van concentratie nastreven. Ja, ja van aandachtsgerichtheid en focus. Ja. Dat zijn de hersenfrequenties die, die gunstig zijn voor psychose. Dus als je kunt trainen om die hersenfrequenties... Te, ja, sterker te maken... Nou dan zakken de psychotische symptomen weg. Dat is in ieder geval de hypothese die wij hebben. Um, en dat, dat hopen we dus ook met zo'n game te bereiken. Dat je dat nou ja, tijdens het spelen van die game traint... En, en weet hoe dat gaat... maar dat je dat dan daarna... dat is het transfer effect... dat je het daarna ook zonder game in het dagelijks leven kunt toepassen. Dus als je iets gaat doen wat heel stressvol is... voor psychotische mensen is het soms heel stressvol... om naar drukke situaties te gaan. Een winkel of uh, een situatie waar veel mensen zijn. Dat ze dan weten hoe ze in die situatie... Uh, in de juiste mindset kunnen komen. En dus uh, ja, die activiteit kunnen doen... zonder dat ze gehinderd worden door, uh, door psychose. Dit soort technieken worden al gebruikt uh, bij pijn. Bij, bij mm -hmm. oorsuizen, uh, fantoompijn... Mm -hmm. Maar een psychose voelt op de een of andere manier veel complexer dan, dan die andere dingen. Ja, dat Valt dat is... eigenlijk wel mee? Nou nee, ik denk dat een psychose ook echt wel heel complex is. Het is een soort samenspel van aanleg en uh, uh, zeg maar de structuren in je hersenen en omgevingsfactoren. Die maken dat je last kunt krijgen van psychose. Maar uh, je kunt natuurlijk... Uh, ondanks het feit dat die psychose zelf heel complex is... toch wel uh, ja, je brein zo sturen... dat je in ieder geval uh, in een juiste state of mind komt... zodat je ja, meer kunt dealen met die psychose. Beter kunt dealen met die psychose. En daarmee zwakt de psychose zelf dan ook weer af. Dan pak je misschien niet direct de psychose aan... maar wel de omstandigheden waardoor de psychose dan indirect afneemt. De mens kan het eigen brein dus eigenlijk weer sturen. En dat, dat, is, dat is mooi nieuws, want de laatste jaren waren we ons brein. Waren wij een soort volgelingen die maar achter onze hersenen aanhobbelden. En, en die hersenen deden precies wat, wat die hersenen maar uitkwam. Mm -hmm. En, en wij, wij bestonden niet eens, we hadden geen vrije wil. Maar nu hoor ik weer dus dat, dat wij onze hersenen wel degelijk kunnen aansturen. Ja, dat is ook echt zo, denk ik. En uh, dat is ook wel aangetoond dat dat zo is. Want uh, neurofeedback werkt ook. Uh, ook bij gezonde mensen uh, zie je dus, uh, doordat zij uh, hoger komen in de game... dat ze de juiste frequenties kunnen stimuleren. Maar, maar welk deel van de hersenen, want ik ga er toch vanuit mm -hmm. dat dat allemaal in de hersenen zit... welk deel van de hersenen is dan de baas over welk ander deel van de hersenen? Waar zit kortom die zelf die uiteindelijk die, die breingolven aanstuurt? Ja, ik denk dat die gedachte van je hebt een zelf en een, uh, een niet-zelf... of een bewustzijn en een onbewustzijn, dat dat eigenlijk niet helemaal klopt. Het is veel ingewikkelder en het bewustzijn en het onderbewustzijn... of het subbewustzijn gaan allemaal met elkaar samen. En dat, dat, dat, ja, dat werkt eigenlijk de hele dag door samen. Een, een voorbeeld uh, waarbij je dat een beetje zelf ook kunt ervaren... is als je een bepaalde weg heel vaak gereden hebt... dat je, nou ja, als je uh, achter het stuur zit, soms hele stukken van die weg... Ja, kwijt bent. Hè? Dan, dan weet je even niet meer dat je daar al geweest bent. En dat is een soort automatische piloot. Ja, is dat nou, ben je dan onbewust aan het rijden geweest? Of bewust? Of uh, subbewust? Dat, dat kun je eigenlijk niet zo simpel benoemen. Het is gewoon uh, ja, hoe het brein werkt. En ik denk met dit soort neurofeedback technieken dat je dus veel meer bewustzijn krijgt eigenlijk over de processen... die misschien eh, tot nu heel onbewust plaatsvonden... maar wel degelijk plaatsvonden. Dus het is meer een soort van ja, focus op iets... wat je eigenlijk de hele dag al wel doet... maar eh, waar je gewoon niet zo bij stilstaat, staat, ik maar zeggen. Het maakt ook dat uh, de patiënt uit zijn slachtofferrol komt. Hij krijgt weer een, een actieve houding ten aanzien van zijn ziekte. Ja, dat is ook waarom wij denken dat deze vorm van behandeling... voor psychotische mensen heel effectief zou kunnen zijn. Omdat juist bij een psychose het gevoel heel erg kan bestaan... dat je de grip of de controle kwijt bent over je denken... En um, door deze game uh, ga je zelf uh, ja, beïnvloeden hoe je je voelt. En, en, uh, en hoe het met je gaat. En dat geeft een enorm krachtig gevoel natuurlijk. Als je dat zelf voor elkaar kunt krijgen. Veel krachtiger dan het nemen van pillen. Of nou ja, andere technieken die we ook wel... Uh, geprobeerd hebben en onderzocht hebben... in het uh, hersencentrum van het UMC Utrecht. Zoals uh, transkraniële magnetische stimulatie. Dat is een heel passief ondergaan van een behandeling. Nou, dit is echt heel actief. Je moet zelf uh, leren hoe jij uh, je brein beïnvloedt. En dat, nou, dat geeft ook een beetje een gevoel van uh, macht weer. Van ik bepaal zelf hoe het gaat. Het roept ook een beetje een soort schuldvraag uh, in het leven. Want je krijgt een psychose, is, is het gangbare taalgebruik... Maar... Je zou dus ook kunnen zeggen, je doet ook een psychose. Of zoals je dat ook voor een depressie zou kunnen zeggen. Je krijgt een depressie, maar je doet ook een beetje een depressie. Nou, ik denk dat, uh, dat je, uh, het, het, het beginnen van een psychose... of het krijgen van een depressie, dat dat wel iets is wat je kan overkomen. Je kan in een situatie terechtkomen uh, die heel stressvol is... of uh, waarbij er iets heel... Ja, traumatiserens gebeurt, waardoor je dan vervolgens... Ja, als het ware een beetje decompenseert en depressief wordt of psychotisch wordt. Dus ik denk niet dat, dat, dat je daar echt heel veel invloed op kunt hebben. Maar het vervolgens weer uit die depressie of uit die psychose komen... ja daar heb je wel degelijk invloed op. En, en dat is eigenlijk goed nieuws. En dat wisten we al van depressie, ook hardlopen of uh, ja, bewegen... en vroeg opstaan en gewoon aan je dag beginnen heeft een heel positief effect op de depressie. Zoals Johnny Cash zei, uh, get rhythm if you start to get the blues. Juist, dat is een hele mooie uitspraak, ja. En die past hier heel erg bij. En het is ook het omgekeerde. Het is ook waar, als je toegeeft aan, aan de depressie... als je in je bed blijft liggen... als je dus inactief wordt, uh, alleen maar vastbijt in de negativiteit... dan verergert dat eigenlijk de depressie. Dus het werkt met het brein net zoals met... Uh... Spieren. Als je elke dag uh, gewichten hebt, dan krijg je enorme armspieren. Als je elke dag depressief doet of, of je psychotisch gedraagt... of in een psychose zit, dan zal je brein zich ook daarnaar vormen. Nou, De psychose zelf is inderdaad wel weer van invloed op je brein. Helaas weten we nog niet, zoals bij spieren kun je heel gericht trainen. Hè? Als je je biceps wil trainen, dan, nou ja, dan pak je gewicht... en dan ga je die honderd uh, keer optrekken. Uh, in je brein is dat natuurlijk wat minder... Uh, gericht te doen. Want we weten niet precies welk structuurtje nou bij uh, wat hoort. We weten ook niet precies wat een psychose eigenlijk is? We weten een heleboel, maar we kunnen niet één structuur... in de hersenen aanwijzen waar de psychose vandaan komt. Uh, dat heeft te maken met een samenwerking... tussen allerlei verschillende gebieden in het brein. Net zo goed als we niet één gen gevonden hebben... wat codeert voor psychose. Het is, het is echt complexer. En het is ook heel erg in interactie met de omgeving dat een psychose ontstaat. Dat werd onlangs aangetoond dat migranten een veel grotere kans hebben op psychoses. Ja. Migratie is een risicofactor voor psychose. Klopt, ja. Dat maakt eigenlijk dat de psychiatrie geleidelijk aan weer terug bij het softe komt. De omgeving, de software, niet de hardware. Dus terug naar de jaren zeventig. Alles is de omgeving en niet alles is je brein. Ja, hoewel ik denk dat ook de somatische ziekten steeds meer daar naartoe gaan. Want ook diabetes en overgewicht en hoge bloeddruk... zijn heel erg afhankelijk van omgevingsfactoren. Dus het is niet uh, specifiek voor de psychiatrie zo. Maar we weten wel dat die softe materie, die omgeving, een grote invloed heeft. Gelukkig kunnen we die softe materie steeds harder maken. Want kunnen we steeds beter aantonen... wat dan die omgevingsfactoren veroorzaken in het brein... waardoor je ziek kunt worden. En dan komt het samen, dan komt wij zijn ons brein ja. samen met wij zijn onze omgeving. Absoluut, ja, dat is ook uiteindelijk denk ik waar we op uit zullen komen. Dat we weten welke interacties maken dat je wel of niet uh, psychisch ziek wordt. Ja. Over soft gesproken, eigenlijk is, is dat gedoe met concentratieoefeningen, wat dan mm -hmm. nu heel erg uh, 3.0 in een, in een softwarepakket wordt weergegeven, mm -hmm. iets wat in heel veel gebieden in de wereld al eeuwen gebeurt, namelijk meditatie. Klopt, dat komt uit het oosten. Er stond een leuk artikel in het NRC Hansblad een tijd geleden... over um, dat meditatie het tandenpoetsen van deze eeuw is. Vroeger uh, poetsten mensen nooit hun tanden. Maar dat is uit het oosten gekomen dat je dagelijks even mondhygiëne doet. En meditatie is eigenlijk een soort breinhygiëne. Dat je even uh, ja, reset, even uh, zorgt dat je weer... Um, alles op rijtje hebt, zomaar maar zeggen. En in deze tijd, waarin je dagelijks gigantisch veel informatie te verwerken krijgt... zou dat wel dus heel goed kunnen werken. En dat zou dus ook wel eens uit onderzoek kunnen blijken? Of is dat onderzoek er al? Het onderzoek naar neurofeedback is er zeker al bij ADHD, bij epilepsie. Is dat aangetoond? Pepsi, en en ja? gewoon meditatie zonder neurofeedback? Ja, zeker. Want uh, ja, we, ze hebben weleens monniken onder de MRI-scan gelegd. En dan zie je wel degelijk dat bepaalde hersenstructuren... veel actiever zijn tijdens het mediteren dan als die monniken niet mediteren. Dus er gebeurt iets in je brein als je mediteert. En dat wordt ook bij depressie toegepast. Mindfulness is een techniek die bij depressie nou, aangetoond effectief is. Ja. Maar iemand met een psychose in een scanner krijgen lijkt me nog, nog moeilijk. Ja, dat gebeurt wel veel hoor. Ook in het hersencentrum in het UMC Utrecht doen we dat vaak. Er wordt veel MRI-onderzoek gedaan. En uh, kijk, het is niet zo dat iemand met een psychose... de hele dag door compleet in de war is of, of ja, niks aan kan. Er zijn ook mensen met een psychose die, uh, die eigenlijk nog best redelijk functioneren... en ook prima onder een MRI-scanner kunnen liggen. Ja. Uiteindelijk is het misschien niet alleen voor zware aandoeningen... als depressie en psychose een oplossing... maar ook voor heel veel alledaagse dingen... waar mensen die nu luisteren misschien mee worstelen. Kan iedereen leren om zijn eigen brein te besturen? Om, om van zijn, zijn angst of verlegenheid of van zijn chagrijn af te komen? Ja, dat, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Misschien um, moet je er wel een bepaald talent voor hebben. Dat weet ik niet. Kan iedereen die maar genoeg zijn spieren oefend een topsporter worden. Maar waar te beginnen? Je wil leren om je eigen brein te besturen. Ja. Um, Hoe pak je dat aan? Nou ja, kijk, de games die nu ontwikkeld worden... voor psychiatrische ziektebeelden... zijn natuurlijk nog in de kinderschoenen. En in de ideale wereld, als dat allemaal goed gaat uitpakken... dan zijn we daar over een aantal jaren misschien... dat, dat ook die games toegepast kunnen worden... bij een niet-zieke populatie... die wel af en toe ergens last van heeft... Um, maar ik denk dat, dat dat voorlopig nog even niet kan. Dat, je, dat, dat de technieken daar gewoon nog niet goed genoeg voor onderzocht zijn. Want dan moet je dus echt weten, van nou, bij deze klachten moet je deze hersenfrequentie stimuleren. En dan moet je daar de game ombouwen. En ja, dan moet het ook nog een game zijn die je met je aanspreekt, die je leuk vindt om te spelen. Dus. Ik denk dat we daar uh, nog wel even mee bezig zijn voordat het zover is. Dus voorlopig uh, in geval van een naderende somberheid in de winter... op je tenen staan en tralala roepen. Dat is vaak uh, toch ook een soort neurofeedback. Ja. Dank Floor Schepers, psychiater aan het UC Utrecht en succes met dit onderzoek. Dankjewel. En dit was Labyrinth voor deze week en volgende week zijn we er weer en dat is dan onze laatste aflevering want het programma Labyrinth is ook gesneuveld bij alle veranderingen en hervormingen en daar gaan we volgende week zondag om acht uur dus een heel uur ontzettend chagrijnig over doen. Oh nee ik moet wel lezen wat er staat. Volgende week een feestelijke uitzending om alles waardig en vrolijk af te sluiten. Ik hoop dat u dan weer luistert. Meer informatie Via de website w24.nl. U kunt mailen labigintradio.vpron.nl. Ik wens u nog een hele mooie avond. Dat kom je tot twee dingen. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. De laatste weken van december praten we in twee dingen met prominente gasten die terugkijken op een bewogen jaar.